Drie uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden... moeten overgenomen worden door een andere zorginstelling. Dat wil staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Zo bleek het tijdens het zorgdebat in de Tweede Kamer. Van Rijn reageert daarmee op een wens van de coalitie. In het debat benadrukte hij dat er geen snelle, simpele oplossingen zijn... om de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren. De staatssecretaris wil dat er scherper inspectietoezicht komt en dat bestuurders worden aangesproken als ze slechte kwaliteit leveren. Verder wil hij dat het personeel meer en betere bijscholing krijgt... omdat de zorg in verpleeghuizen steeds ingewikkelder wordt. ABN AMRO sluit de komende jaren minstens 100 kantoren... ongeveer een derde van het huidige aantal. Dat zei bestuursvoorzitter Zalm gisteravond in het televisieprogramma PAU. Zalm verwacht dat er misschien zelfs iets meer bankkantoren verdwijnen. ABN AMRO maakte vrijdag bekend dat er 650 tot 1000 banen worden geschrapt omdat er kantoren sluiten. Volgens Salm komen er steeds minder mensen naar de bank om hun zaken te regelen, veel gaat via internet. Maar de kantoren die blijven moeten wel alles kunnen, zei hij. De reorganisatie moet in 2018 zijn afgerond. De aanslag op een synagoge in Jeruzalem heeft een vijfde leven geëist. Een politieman die in het vuurgevecht met de daders gewond raakte is volgens Israëlische media overleden. Bij de aanslag drongen twee Palestijnen een synagogen binnen. Ze vielen de bezoekers met bijlen, messen en geweren aan. Vier mannen kwamen daarbij direct om het leven. Acht mensen onder wie de politieman raakten gewond. De daders werden door de Israëlische politie doodgeschoten. Het weer is bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog. Minima liggen rond 6 graden. Overdag opnieuw veel wolkenvelden. Geleidelijk klaart het wat op. Het eerst in het noordoosten. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 9 graden. Dit Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm a dad would send to our community. He said that we were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 www.zfmzandvoort.nl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 So save. that we can hardly see what used to start to you want me, baby See I know just nothing makes you shatter No no You're a lover